met nu ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Goedemiddag. Ja, we zijn er weer hoor. Ja, natuurlijk. Die jullie dat niet in de steek laten hier. Goedemiddag, dus Zandvoort. Hier zijn we weer. Zandvoort luncht. ZFM luncht op deze donderdag. De 23e oktober alweer. Volgende week. Oeh, volgende week is alweer Halloween en zo. Oeh. oeh jongen, jongen. Nou, uh, nou, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, dan hebben we hebben in ieder geval uh, natuurlijk straks de vrijwilligersvacature van de week. Om kwart over één. We hebben verder. Uh, ja, nou, regio nieuws. Alles wat zo al ter tafel komt. Dolly is er niet vandaag, die is er morgen. Dat is ook gezellig, dus vandaag is Angela er. Dat is ook wel weer even leuk. En uh, ik heb toch wel een paar leuke dingen weer. Ik heb onder andere uh, een, een nieuw album van Rita Franklin. Ja, het mens heeft op... In de 70, uh, hoe oud is ze? 273 heeft ze nog een nieuw album gemaakt. En sommige dingen klinken best aardig. Andere dingen zijn wat ver gezocht. Maar er was van de week al iets over in de wereld draait door. Dat heeft u misschien gezien. Dus uh, ik heb even gekeken. En ik heb het album voor u. Dus ik ga u daar uh, een of twee stukken van laten horen. En er staan best wel interessante dingen op. Ja, die stem is niet meer wat het geweest is. Maar toch, hè, voor een vrouw van die leeftijd vind ik het wel knap. Verder ook het nieuwe album van Jus Miewes. Hollandse Meesters heet dat. We hebben nu al een paar keer die, uh, die single laten horen. Opzij, op zij, Met een nieuw collective... Uh, nieuw cool collective big band, zo moet ik het zeggen. En dat is best een aardige cd. Dat zijn allemaal Hollandse klassiekers. Uh, dingen van Borsato, De Dijk. Uh, de, uh, van uh, Volgens mij ook van Toon Hermans. Eh... Uh, had kan ik al gezegd Bossato, Ja, Herman van Veen natuurlijk. staat nummer opzij, dat heeft ze al gehoord. Nou ja, in ieder geval ook daarvan een of twee tracks in deze uitzending. De prachtige de nieuwe album Hollandse Meesters van Juist. En alle tracks zijn opgenomen met die New Cool Collective Big Band. Geweldig orkest is trouwens... Dus we gaan er weer tegenaan. en uh... we beginnen maar met Muiziek. Uh... Ja, we Muiziek. eens mee beginnen. Muiziek. Nou, met deze dan maar. Heroes, Alyssa Old. Was dat? Een van de hits van uh, het ogenblik. Oh ja, wat ik natuurlijk vergat te is dat we ook weer een prachtig 3-1 vandaag hebben. Gisteren was er ook een hele leuke trouwens. Ja, van uh, Paul Anka, dat was erg leuk. Uh, vandaag komt er ook weer een. Hier is Guus alvast. Met opzij, opzij, opzij.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 Over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens, dat het ga je goed. Komt en springen, vliegen, taken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Of zij of zij op zij, maar plaats, maar klaas, maar plaats. We hebben ongelofelijke haast. Of zij of zij op zij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd.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 Bovendien met louter platen, verkoven, lukt gelukkig niet meer zo te zien. Adieu, afwienerschnitzel in de voeten en nog bij de snel weer een pot bier, Guus, maar nu moet je opzij. Opzij, opzij, opzij, Maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelukkig van de Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Komt er springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer op. We kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen we kunnen dan misschien als het echt. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens, jeet ga je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer.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 Hollandse meesters, geweldige plaat met hele mooie liedjes. Je hoort er straks nog meer van. Nu eerst even wat anders, dames en heren. U weet dat de CFM natuurlijk jarenlang uh, vertoeft heeft aan, de, aan het gasthuisplein. Of Kruisstraat 2a is het officieel, maar ook gasthuisplein, zou ik maar zeggen. En dat pand heeft een hele tijd uh, leeg gestaan. Uh, u kent dat pand wel met die geel blauwe verf. Uh, dus dat was het tenminste altijd. Maar het krijgt uh, tijdelijk een hele leuke bestemming. En daarvoor heb ik hier uh, tegenover me zitten... Uh, Roy van Buringen. Ja, hoi. De... hoi. Hoi. Uh, uh, dat pand, hè, onze oude nostalgische studio... dat krijgt een hele nieuwe bestemming. Hè, want er gaat een heel speciaal persoon wonen, heb ik begrepen. Uh, ja, voor uh, ja, de Sinterklaasperiode... heeft uh, ja, Sinterklaas ons laten weten... Ja. Dat, hij, uh, dat hij gewoon uh, in Zandvoort uh, gaat, uh, ja, gaat slapen. Zo. In het Sinterklaashuis op het Gasthuisplein. Zo, dat is leuk. Ja. Kan die allemaal man die trap al op? Want ik, ik kan me nog herinneren dat daar zo'n zo, zo wenteltrap zit. Kan die daar wel op naar ja, boven? Dat, dat komt wel goed. Een klein beetje hulp van de Pieter, daar komt het helemaal goed. Oh, ja. denk ik, dat, is, dat is leuk natuurlijk. Ja. Hey, en wat gaat er allemaal gebeuren? Is dat huis constant open? Of, of uh, daar, daar kunnen, we, kunnen kindertjes gewoon daar bij Sinterklaas op bezoek gaan? Of hoe, hoe wat gaat er allemaal gebeuren? Komende week gaan wij de activiteit een beetje bekendmaken. Die zijn op dit moment helaas nog niet bekend. Maar, maar, maar, maar... We gaan uh, sowieso... Het hoofddoel is eigenlijk om kinderen van de voedselbank... of andere instanties... toch een, uh, een leuke middag te kunnen bezorgen. Dus die gaan wij uitnodigen. En die gaan wij een uh, middagje helemaal... Uh, ...gezelligheid brengen met bezoek van Sinterklaas en de Pieten... ...en misschien ook nog wel cadeautjes. Goed, leuk. Dat, dat is het hoofddoel. En daaromheen gaan we ook nog randactiviteiten organiseren... ...waar de kinderen van Zandvoort allemaal uh, terecht kunnen. Okay. Dus dat, uh, dat is de tweede deel van het project... En uh, hoe, hoe dat in zijn werking gaat, gaan we van de week bekendmaken. Ja, ja. Oh, dat, dat, dat is uh, spannend. Uh, de, en, en in dat huis uh, de, heeft die Sinterklaas een, een, een, een luxe bed of zo? Uh, de, wat is dat? Of een hemelbed? Wat, nou, dat is nog wel eventjes uh, de vraag. Want we zijn op dit moment nog uh, heel erg uh, op zoek naar diverse meubeltjes, uh, vloerbedekking of zeil. Zijn ja. we op zoek naar om, uh, om, het, uh, ja, om het geheel toch nog een beetje vrolijker en mooier te maken? Ja. Want er is natuurlijk, uh, ja, hij heeft, het pand heeft een hele tijd leeg gestaan en er ja. moet hoop gebeuren. Ja. Dus uh, hierbij de oproep, als mensen spulletjes hebben die ze willen schenken of uit willen lenen. Voor het Sinterklaashuis om het in ieder geval in te richten, dan zijn ze van harte welkom. Ja, dus dames en heren, hier is Antvoort. En wij, de omgeving, mocht u een leuk bankstelletje over hebben, of misschien een goed stuk vloerbedekking over hebben, voordat je het naar de kringloop brengt, breng het dan eerst even naar het Sinterklaashuis. Dan kunnen ze dat voor die Sint-Drie Oude Man moet natuurlijk wel een beetje gefetteerd worden, zoals dat heet. Hè? Die moet wel een beetje geriefelijke omgeving zitten. Want ja, anders het... krijgt hij dan zijn oude botten. Dat kan natuurlijk niet. Nee, het moet, het moet wel een beetje gemoedelijk zijn. Het moet ja. gezellig zijn en ja. kindvriendelijk. Dat is heel belangrijk, want ja, de kinderen komen natuurlijk wel uh, daar over de vloer. Hey, en nou, nou een hele gemene vraag hoor. De pieten, hè? zijn die ja. gekleurd of blijven die zwart? Nee, die blijven gewoon zwart. In Zandvoort uh, heeft de burgemeester laten weten dat ze gewoon uh, zwart blijven. Ja. En dat uh, was ik ook van plan. Ja, ja, heel ja. goed. Dat is hartstikke goed. Want die zinloze discussie moeten we maar eens mee ophouden, vind ik. Dat vind ik ook. Ja. Hey, uh, nou, dat is hartstikke leuk, Roy. Uh, wanneer gaat het open, denk je? Nou, als Sinterklaas uh, de Nederlandse intocht in... In uh, Gouda? even Gouda is, dan gaan wij de opening ook doen. Ja. Dus als ze eindelijk in het land is, dan komt ook de officiële opening. Ja. En dat, um, ja, dat gaat in ieder geval dat weekend gebeuren. En dan eigenlijk vanaf die tijd uh, gaan we open. Want en, leuk. Uh, ja, en uh, de Sinterklaas zou natuurlijk uh, pas langskomen in het huis als uh, de Zandvoortse intocht is geweest. Ja. Nou, dat zal allemaal gepubliceerd gaan worden via de posters, via flyers, maar ook uh, via de media natuurlijk. Oké, okay, hou ons op de hoogte, hè, want we vinden dit zo leuk. Dat, uh, de, hou ons op de hoogte. Dat gaan we zeker doen. Ik wil graag nog wel even mijn e-mailadres uh, noemen voor de mensen die uh, eventueel meubeltjes of spulletjes hebben om het huis in te richten. Ja. En dat is uh, Roy van Buringen met dubbel U, Oké, nou we, we gaan er nog even extra wat aan toevoegen. We gaan het ook eventjes uh, op, de, op de website van, uh, of de Facebookpagina van Zierven. Lunch en uh, mensen die dan eventueel iets te melden hebben of iets te bieden hebben... Uh, kun je daar ook een pb'tje achterlaten. Dus we zetten het vandaag ook op onze, onze, onze Zandvoort ZFM Lunch website. Nou, in, nou, in ieder geval heel erg bedankt voor jullie steun. Dat gaan we doen. Hartstikke leuk. Roy, bedankt voor dit gesprekje. We gaan ja. uh, naar de 3-in-1. Hoop ik. Zou nu moeten gebeuren. Ja, en dat gebeurt. En die drieën in is vandaag van Cat Stevens. Drie prachtige liedjes van deze troubadour. Do be my love.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 my makes the journey harder These strings sound in the... Met als eerste Ruby My Love. Griekse sfeer. Daarna het prachtige Oh Very Young. En als laatste Peace Train. Mocht u drie ineens willen insturen, dat kan nog steeds. Hè? Kan via de CFM app. Het kan, uh, het kan via uh, onze website, natuurlijk onze Facebook pagina. Als u dat leuk vindt om te doen, gewoon doen. Zelf een drie-in-een aanvragen kan allemaal. Drie platen van één artiest of drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Zometeen het regio nieuws. Na de volgende plaat. En dat is one direction en still my girl. The same things we dream, the same dreams, alright Alright I got it all cause she is the Steamlayer, Steel My Girl. Oh. Okay. Nou, het nieuws komt er zo wel, nog één plaatje. En, uh... Moet ze zo rennen. Dat is ook wel weer... nou, nou goed. We gaan uh, nog één nieuwe draaien. En dat uh, is de laatste release van de Simple Minds dit jaar uitgekomen. En uh, ja, Simple Minds kennen we natuurlijk allemaal als de band uit ik uit de jaren 80, maar ze hebben dit jaar een nieuwe gereleased en die heet Honest Town. We zijn de Simple Minds. Zo'n uh, ja, 30 jaar bestaande band, denk ik. Ja, zeker weten. Grote hit natuurlijk met uh, Don't You Forget About Me en zo. Belfast Child, vooral niet te vergeten. Ja, dat weet ik zo. Ik zag uh, toevallig in het uh, verzoekenlijstje ook een uh, 3-in-1 van de Simple Mind staan, dus die komt eraan. Niet vandaag hoor, maar in de komende dagen. Maar dit is nieuw gewoon. Dit is dit jaar uitgekomen. En het heet Honest Town. The Simple Minds. Ja. Ze kunnen het dus nog. Nou. Na 30 jaar. He? Dat is mooi. Goed. Uh, ja. Uh, het is tijd voor het nieuw. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. Ja, ja. Op.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 route En ook een iets langere. Uh, ongeveer 10 minuten extra reistijd is dat. Kijk, u kunt voor meer informatie kijken... Uh, op de website van Connection. Of bellen met het informatienummer 0900 Dat is 0900 8051. Maar voor de liefhebbers is misschien handig te weten. En dat kunnen wij vast... want wij weten dat natuurlijk. Uh -huh. hey. Uh, die, die bus die gaat dus gewoon tot aan uh, waterleiding uh, Nieuwe Unicum. Ja. Dat, dus dat stukje van 80 neemt hij over. Dus huizen, duinen en, en, uh, en hoe heet het uh, Nieuwe Unicum en het Waterleidingdijn worden gewoon bediend door de bus. Ja. Dan bij de Retonde keert hij om. En dan gaat hij zijn eigen route rijden. Dus dan gaat hij weer terug over de Harlemweg via de Kostverloren Straat. En dan zo de, de, de Kostverloren Straat in. Dus ja. dan weet je ongeveer, dat, dat is wat er met 81 gaat gebeuren. Het gaat dus, gebeuren. En dat, uh, dat is een, uh, wat ik al zei, een reistijd van 10 minuten lang. Ja, ik heb er vandaag gekeken, als je naar Harlem station met, wil met die bus vanaf Zandvoort Busstation. ben je bijna een uur onderweg. Dus ja. beter de trein nemen. Ja. De provincie Noord-Holland stelt 5 ton beschikbaar... voor de aanschaf en installatie van openbare wifi-punten in Noord-Holland... en voor de aanleg van breedbandnetwerken. Gemeenten, bewonersorganisaties en bedrijven... kunnen bij de provincies hiervoor een aanvraag doen. En Sociaal Zandvoort uh, stelde de vraag aan het college uh, of zij een aanvraag gaan indienen en of dat al hebben gedaan. En het antwoord eh, krijgen zij, neem ik aan, bij de eerstvolgende vergadering. De gemeente antwoord heeft een grote stap gezet in het sociaal domein. De uitvoeringsregels zijn door de raad vastgesteld. Op de terreinen werk en bijstand, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning... krijgen de gemeenten in Nederland nieuwe en aangepaste taken... Daar horen ook grotere geldbudgetten bij. En dan moet je als gemeente ook goede regels opstellen. Wie en wie waarvoor in aanmerking komt. Over die regels moest de Raad uh, uh, afgelopen uh, maandag <lacht> besluiten. De gedachte dat je als inwoner eerst zelf moet kijken wat je kunt of weet regelen. Voordat je bij de overheid aankomt klopt kreeg in de raad brede steun. De VVD wilde, uh, wilde de eigen verantwoordelijkheid van burgers echter scherper verwoorden. Minder snel een inkomenstoeslag, meer druk om een tegenprestatie te leveren voor wie bijstand krijgt en dit dan voor meer uren per week. Deze wijzigingsvoorstellen kregen echter geen bijval. Wat de BVD, VVD betreft uh, moet. Uh, werk lonen en is de armoedeval die optreedt wanneer mensen vanuit een uitkering aan het werk gaan onacceptabel. De VVD vraagt het college onder meer welke maatregelen er worden genomen om de armoedeval zoals die bijvoorbeeld bij alleenstaande ouders optreedt te beperken en hoeveel alleenstaande ouders zich in Zandvoort in de bijstand bevinden. En tot zover het nieuws. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking heeft vandaag de overhand en uit die bewolking valt soms wat lichte regen of motregen. Soms knipoogt ook de zon en het wordt 14 à 15 graden. Vanavond en komende nacht is en blijft het bewolkt en valt er wat regen op de passage van een warmtefront.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 Jouw meisje was ik, jouw eigen vlees. De plaats van de kast. Siep, siep van de ploeg. Die zangeres is verder nog niet. kom kon hem nog niet vinden. Maar het nummer heet 'het water stijgt.' De kast. Ja, dan weet je dat maar. Hè? Het water stijgt. Luister nog steeds naar Sienfem lunch op deze donderdag de 23e oktober. Aanstaand weekend krijgen we weer wintertijd, hè? Weet je het van? Als een uurtje langer slapen zaterdag. Woeie. Het zijn de Beaches. Tragedy. Het zijn de Bee Gees. Tragedy. We nou, hadden straks al even over het nieuwe album van uh, Guus Mewis. Uh, Hollandse Meesters. En uh, toen zei hij op Harms, er staat één nummer, dat kan ik niet vinden op internet. Nou, dat moet je goed zoeken. Want er staat er wel op. van Robin Hazen natuurlijk, van uh, van Guus Meuwers. Echt heel erg leuk, vind ik hem. Uh, Bestel maar, heet het natuurlijk. Uh, met de nieuwe cool collective big band. Love, love, to Tot het nieuws. Supremes. En Diana Ross natuurlijk. En dat, dat heet uh, You Can't Hurry Love. Nee. Ik las vanmorgen nog een mooie spreuk. Uh, uh, Liefde is als koffie. Warm. Pittig. En uh, er stond nog iets bij. Maar dat weet ik niet meer. Ja. Tot ik eraf kwam dat ze de koffie verkeerd dronk. Ja. Maar goed, we gaan naar het nieuws van 1 uur. Het NOS-nieuws dan natuurlijk. Het regio-nieuws volgt weer om half twee. Dus uh, tot zo. Wij doen even een bakkie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.